Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Londen is een terreurverdachte uit zijn cel ontsnapt. Het gaat om een man van 21. Hij zou vanmorgen in de keuken hebben gewerkt en onder een bezorgbusje zijn gaan hangen. Waardoor hij uit de gevangenis wist te komen. De politie in Engeland is een grote zoekactie gestart. Vliegvelden, havens en grensovergangen zijn op de hoogte van zijn vermissing. En Heathrow, het grootste vliegveld van Engeland, waarschuwt voor mogelijke vertragingen. Ook volgend jaar komen er gratis schoolmaaltijden op de middelbare en de basisschool. Hiervoor trekt het kabinet 166 miljoen uit. Scholen kunnen geld krijgen om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag op school zitten. Ze in maart begonnen met dit project om armoede onder kinderen tegen te gaan. Ruim 1300 scholen doen mee. In Os in Brabant heeft een bestuurder wel heel snel een schone auto gekregen. De man reed met zo'n 50 kilometer per uur door de wasstraat. Waarschijnlijk trapte hij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem. De bestuurder is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En dan nog even iets anders. Voor de tweede keer in korte tijd komt Playboy met een BN'er op de cover. Vorige maand Jamie Vaas. En die verkoopcijfers gingen door het dak, zegt de blad zelf. Dus ze doen het deze maand over met de ex van Peter Gillis, Nicole Kremers. De cover staat al online. Omroep Brabant, dat is de thuisbasis van Nicole, ging de straat op om te vragen wat, wie zie je ook nog graag eens bloot in een blad. Sylvie Meijs. Ja. Zo triest Dries ik wel eens willen zien in de Playgirl. <lacht> voor hoeveel zou u zelf uit de kleren gaan? Tonnetje. Bloesje uit. Oh, dat heb ik al vaker voor niks gedaan. Hoor. En waar kunnen we die foto's of, uh, ja, terugvinden? Hopelijk niet meer vinden. Dat was in mijn studententijd. Ik hoop niet dat het gefilmd is. 10.000 euro. Voor geen enkel bedrag. Ja, nou, we lopen het toch maar eens over hebben. Ja, want ik heb toch wel een goddelijk lichaam, denk ik. <lacht>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 Troika. De Braziliaanse Samba, La Bamba, bossanova Nova en Cha-Cha Roomba en merengue. Ligt Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica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 So Jamaica, Rasta de reggae, calypso, jamaica Rasta de reggae, ska, ja, rasta farai ja. Kingston, jamaica, montigo, jamaica Kingston, jamaica, bella fonte, jamaica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 voor de reggae-muziek waar, uh, waar ik altijd een fanbom van ben geweest nog steeds. Ja. En ik heb dat nummer inderdaad de uh, oorspronkelijke tekst in 1980 geschreven. 1980 al, Ja, ja. ja. ja. ja. Toen luister ik heel veel. Het had ik nog wat ideeën. Moet een keer naar Jamaica, maar ze er niet van gekomen. Uiteindelijk ben ik wel naar de Caribbe geweest. Ben ook op Curaçao geweest trouwens en, en Cuba natuurlijk. De tekst die op de uh, CD 'Dromen en Dansen' mm -hmm. staat is, ja. is een deel van de uh, begin met de oorspronkelijke tekst, maar ik heb er nog wat aan toegevoegd. Oh, Oké. Okay, ja. ja.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 Uh, ontstaan op Jamaica, uh, maar dus ook heel erg uh, populair uh, geworden... en nog steeds eigenlijk in ja. Engeland. Ja. Wat is de invloed in Nederland van de recke of zo, van jullie soort muziek? Huh? Nou ja, uh, op, op de LP, deze hoofd de praat, staat nummer Dup in Dup uit. En er uh, had iemand uh, op internet gezegd, die noemde de naam Doe ja, ja, precies, Doe al? Ja. kom je dan... Ja. Toe, kom je dan... Ja kom je dan natuurlijk uit... Uh, ja, ja. wat natuurlijk ook in die periode, begin jaren tachtig... Uh, toch wel heel bekend was in Nederland ja. En dat was toch wel, ja, reggae... maar ook weer van Nederlandstalig, de reggae... Ja, ook pront. gewoon in de beat, zeg maar. Ja, uh, ja dus zie je ook weer de Nederlandse invloeden...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 ...eigenlijk op uh, uh, muziek van twee scenieën. Ja, precies. En met name dan dus Lee Perry... ...dat, dat kunnen weinig mensen toch, uh, toch maken. En Dubby is toch een simpele manier, zeg maar... ...wat nu heel veel ge, nog steeds gemaakt wordt. Mm -hmm. uh, wat je dus wel daarin ziet is... Uh, ...dat het steeds digitaler wordt...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 Wegveden en, en echt overdraaien. Er wordt de verstaanbaarheid een stuk ja. minder. Eh. Precies, ja. er wordt de verstaanbaarheid. Ja, dat kan, maar dat ja. hoeft niet per se ja. natuurlijk. Maar... Het, het plan is ook zeg maar ook in combinatie met Wim Dekker om dus ook nog een echt dub, dub album te maken. <lacht> en dan gaan we dus echt met de stem van Rick aan de gang, zeg maar. En dan hier nog een nieuwe CD. wat vindt Rick daar heet? zelf ja. van? <laughs> nou ja. ja, ik ben benieuwd. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dus Kijk, dit was kijk, eigenlijk... kijk en mensen kunnen. Er zit ook een heel boekje bij de CD. Het zijn alle teksten van alle. Oh, ze kunnen we staan daarin, dus ja. uh, je, je, je kan ze ook nog meelezen bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus dit was eigenlijk zeg maar dus dubmuziek onder teksten. Ja. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Ja. Ja, zo, zo beluister je het ook. Ja. Maar kun je iets meer vertellen over de Dub arc? De naam is dat?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 En op de, op de cd, op soort nummer als Ibiza daar speel ik de percussie, de okay. bongo's. Ja. Ja. Ja. ja, dat, dat ja. is mijn, ook, mijn percussie, maar, maar, thuis, ja. maar live doen we het anders, live doet Arnoud alle percussie. Ja. En ja. ja, hooguit speel ik af en toe een ball of een cabasa bij een nummer. Ja. Maar ja. ik uh, concentreer me gewoon heel erg op de zang, de voordracht en ook de performance. Ja.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 Nee, en, en, en dan een doe ik scenario. nog steeds. En, en, en dan gaat het er over: in het groene licht zie ik een hoge zicht van een dromende boom, naast een stille stroom, ja, enzovoort. Schudt het ja. zo uit zijn mouw. Ja, ja, ja, ja, ja. ik heb het, alle teksten uit mijn hoofd geleerd. Ja, en de zingende bloemen, dat had uh, eigenlijk uh, niet.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 maar temperaturen nog min 20, kon je nog schaatsen. Uh, Oude man. Kon je nog schaatsen. Ijsbloemen op de, ja, en, ijsbloem en, uh, op de maar Maar leider natuurlijk in Leiden kwam wonen, kon je meedoen aan de Elfsteegentocht. Elfsteegentocht. Ja. ja, dat is een leuke. Ja, dan gaat het eigenlijk over in Winterland uh, met koude bubbels in de hand. Sneeuwballen van in het zand, van de heuvels af. Ja, en, uh, ja, in Winterland...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 Dus uh, bewegen ze tegen de hip-hop-versie. Ja, daar komt u.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 dat komt door de jambay, omdat ik uh, vrij uh, swing en jambbe kan spelen. Ja. En ja. Uh, dan gaan mensen daarop dansen. Dat gebeurt heel vaak. Middag ja, opnemen, ja. Ja, ja. leuk. Ja. En waarom hip hop? Is, dat spreek je ook wel aan eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. ja ik had het al over de Last Poets gehad. Ja? Die uh, Amerikaanse. Uh, Hip-hopgroep, Ja, eigenlijk was het niet eens puur hiphopgroep, maar ze worden wel door de rappers als godvaders van de rap beschouwd. Maar die heb ik dus in de jaren 80 ontdekt, toen ik zelf al begonnen was met uh, mijn poëzie op percussie voor te dragen. Ja. En ik luisterde sowieso al heel veel naar Amerikaanse hiphop, Grandmaster Flash. En, uh, en ik heb ook die hele geschiedenis van de hiphop, want uh, eigenlijk de hiphop zoals in New York is ontstaan, Cool Herc... Een van de eerste die daarmee begonnen is... was nota bene een Jamaikaan die in New York uh, Ja, ja, ja, ja. Dus, ja Daar heb ik ook nog uh, een voorbeeldje koste. van. Ja, dat vind ja. ik dan ook wel leuk om, uh, om te draaien. Ja. ja. Nou, zeg maar. Dan draaien we niet meteen. Uh, ja. Dat is jong MC Know How. Welk uh, nummer? Dat is jong oh, MC. ja, 7. Ja, ja. zie je ja. Ja, Know How ja. uit 1989. Uh, Stone Cold Rhythm. En dit is wel interessant... Uh, omdat het toch nog wel... Uh,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 Ja. Ik heb ergens in een recensie gelezen dat uh, ze meer bewondering hadden voor je tekst in de latere periode. In het begin had je een beetje knullige teksten of zo, lees ik. Welke recensie heb je dat gelezen? Volgens mij even de laatste, ja. ja. Die je als laatste had gestuurd, ja. Is dat mm, nee, niet zo? Nee, dat is juist uit de beginperiode. Ja, ja, begin ja. die, ja, de over de die, van die uit de verniel, Oh, ja. Euh... dat was die oudste, ja. Ja, ja. Oh,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 I got no hat. Bust MCs I ruin, cause I know what I'm doing. I treat them like double McDum and start chewing.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 Chilling, never healing. In my mouth, I got two feelings. Whatever, I'm on a mic, cold stone, getting over. My name is Young, I see, known as the fly, cashing over. Dick.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 De nee. dus hele clean sounds. Zeker. Ja, ja. Wat, wat tegenwoordig natuurlijk, uh, ja, wat men mooi ja. vindt. Ja. Um, ook op Jamaica. Uh, maar het is nou ook binnen het bereik van iedereen gekomen natuurlijk, hè? Uh, iedereen op zijn ja. zolderkamertje, iedereen kan nu die muziek maken, denk ik. Ja, ja in principe wel natuurlijk. Het is uh, het thuis opnemen van dingen, dat, dat kan tegenwoordig natuurlijk ja. allemaal. Dus dat is ook uh, weer een, dat is een voordeel van. van de digitale, digitale ja, precies. Ja, ja. Terug naar de cd. Uh, welke nummer zullen we nu draaien? Yeah? Ja, in het groene licht zou ik sowieso... Uh, in het groene licht? Ja. Ja. Het, groene het gaat ja. over de natuur. Ik heb het geschreven in het park Klingendaal in Den Haag. Ja. Ja, en, en als je dan uh, door een bos loopt en het is dan, je ziet de zon schijnen... dan, ja, dan, dan zo mooi. En ja, ja. Al, die, al die mooie uh, groene bladeren en het groene gras. En ja, dan krijg ik het echt idee. De, de, het idee idee. Het groen hoort bij de natuur. Mm -hmm. Ja.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 je We hoorden hier Rick spelen op de Cora en de ballafon, Maar nu weer gauw verder met In het Groene Licht.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 in het groene licht. Licht groen, donkergroen, kleurrijk groen, groen groen. Het kerpend rent me van de natuur. Laat haar winnen, laat haar winnen. En...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 Ja, Spinfish dus. Uh, Spinfish, ja. Ja, Spinfish. Ja. ja. Daar zit ik, natuurlijk ook een, een zeer textuele component in. Ook bijna dichtwerk wat hij, wat hij maakt. Ja, ja. En hij gebruikt ook dichtteksten natuurlijk. Ja, ja. ja, ik heb hem ook wel eens live gezien. En uh, ik heb ook ja. die cd van hem die hij met Simon Fink ja, heeft Finko, gemaakt. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Ja. En ook toch uh, ja, uniek gewoon als je Spinfish ja. hoort. Dan hoor je meteen spinvis. Klopt. Oftewel of met Simon Fink of ja. of zonder.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 Dus uh, mensen kennen mij wel in Leiden. Misschien ja, van de, van de jonge generatie weet ik niet. Nee, ja, maar ik vroeg, want het kan je leven van de muziek? Huh? Jij ja. Nee, ik zet. niet hoor. Nee, nee, nee, zeker niet. Het is voor mij ook gewoon echt uh, uh, hobbymatig. Ik vind het leuk om te doen. Uh, ja. Ik speel ook in een uh, Cubaanse, uh, Antiliaanse band. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal al pensionaat. Niet allemaal, maar een aantal daarvan zijn pensionado...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 Uh, maar het ja, dus is van het muziek maken en het dus optreden en dat soort zaken precies, dat is belangrijk ja ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ik vind, voor mij is het gewoon als je uit de onkosten komt okay. uh, dan vind ik het al leuk en met de cd dus voor mij als we kiep draaien dan vind ik het al oh, uh, vind okay. ik het al mooi en jij Erik jij nou. er van leven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 Dat ik die nieuwe instrumenten, de kora aan de balafoon speel. Ja, dat ja. ik me ondanks mijn uh, pensioenleeftijd nog steeds muzikaal aan het ontwikkelen ben. Want ik vind vooral de kora spelen. Ja. Dat vind ik zo'n prachtig instrument. Ik heb uh, de kora ooit in uh, eind jaren 80 voor het eerst in Senegal gehoord. Ik heb nooit aangedacht dat ik het zelf zou gaan doen. Hmm. En uh, vier jaar geleden ben ik er eigenlijk mee begonnen. Het, uh, en als tot... jullie met de band optreden, uh, dan ben jij erbij, Arnad. Uh, ja. uh, zijn er dan nog meer muzikanten bij? Uh, ja, Erik natuurlijk, Erik, als ja. bassist. En uh, Joep Smenk, uh, de saxofonist. Ja. Oké. Okay. Ja.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 Over jullie beiden natuurlijk en over dub-arc en over dub-reggae. Ja, yeah? zeker. En we gaan afsluiten met uh, The Last Post met New York. Ja, en ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging om uh, de interview hier te doen. Ja, ja. Geen dank. Ik ook. Dus, Bedankt. Uh, New York, New York. The Big Apple. New York, New York. The Big apple. New York, New York. The Big